Levi van Eck met het NOS journaal Ja 21 is klaar voor regeringsdeelname, dat zei partijleider Eertmans op het Partijcongres in Utrecht. Hij richtte zich rechtstreeks tot de PVV en het CDA, van wie hij snel wil weten hoe zij het na de verkiezingen voor zich zien. Wat Ja 21 betreft komt er een centrumrechtse coalitie. Op dit moment heeft de partij één zetel in de Tweede Kamer. In de laatste peilingwijzer staat Ja 21 op 7 tot 11 zetels. Vijf politieke partijen hielden vandaag een congres... in aanloop naar de verkiezingen van eind oktober. Zo stond VVD-leider Jesselkus op het partijcongres in Den Bosch... uitgebreid stil bij de afgelopen zomer... waarin haar partijleiderschap werd bekritiseerd. Ze beschuldigde zanger Douwe Bob van Jodenhaat... waar ze een paar weken later haar excuses voor aanbood. Jesselkus zei erover dat haar drijfveren waren omgeslagen in frustratie... en dat dat niet goed was. De VVD-leider wil nu weer vooruitkijken... Dat haar partij op instorten zou staan, bestrijdt ze. In de peilingen komt de VVD uit op zo'n 15 zetels. In de Kamer heeft de partij nu 24 zetels. Oud papier wordt steeds vaker ingezameld door gemeenten in plaats van door sport- en muziekverenigingen. Drie jaar geleden werd 32 procent van het oud papier opgehaald door de gemeente. Vorig jaar was dat 44 procent. Verenigingen zijn daar niet blij mee... omdat ze met de opbrengst van oud papier allerlei uitgaven bekostigen... en het geld soms nodig hebben om te blijven bestaan. Gemeenten zeggen dat ze vaker zelf oud papier ophalen... omdat de verenigingen niet altijd chauffeurs hebben. Vandaag en morgen kunnen mensen in het Arma Armani Theater in Milaan... afscheid nemen van Giorgio Armani. De modekoning overleed donderdag op 91-jarige leeftijd. Vele honderden mensen hebben hem al een laatste groet gebracht.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 Het 21 graden ruime hier in Zandvoort. En dan ga ik een uh, plaat draaien die ik met de kerst associeer, uh, Marco. Dat ja. is toch wel iets heel vreemds, hè? En, uh, laat maar, een plaat met ballen. Een plaat met ballen. <lacht> nou ja, je hebt ook een uh, te huis met ballen trouwens. Die staat op de boulevard, heb je ja, dat? Ja, die is En die vervolg. staat ook te koop, hè? Ja, voor weinig. Ja, ja je krijgt het kunstwerk moet je dan kopen voor 10 miljoen. Ja. En dan krijg je een huis gratis bij.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 En je hebt ook een roze boven, bovenverdieping door al die ballen natuurlijk. Ja, ja. Ja, apart, ja, apart, zullen we ja, zeggen. Ja, gelukkig wel. Frankie, ja, de kunstenaar uit Amsterdam ja. die dat gemaakt heeft. En waarschijnlijk een dealje heeft gesloten met de huiseigenaar om dat te doen natuurlijk. Oh, ik dacht met de Donald Duck-kou. Ja, <laughs> ja, dat zou zomaar kunnen. De Bubblegum? Ja, ja, zeker. Ja, zo heet het ook, hè. Bubbel, bubbel, bubbelkum. Ja, vroeger. Ja. Hé, hey, Marco, welkom. Ja,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 Ja, ja, ja, voor elk probleem hebben we een oplossing. Hè? Ja, zeker. Ja. Nou, dat zal wel ja, mooi maar hij zijn. Hij zag natuurlijk. er al slecht uit, vond ik, hoor, bij, uh, in China. Ja, He, ja. Het, het gaat niet lekker met nee, die man. Nee, het gaat zeker niet lekker met die man. Maar goed, hij heeft nieuwe vrienden gemaakt. Hè, ja, dus, ja, ja, ja. Dus Noord-Korea en uh, China. Ja, en, uh... dat van, die van Noord-Korea, die mag je heel erg graag, want daar kan niet op neerkijken. Ja, die, die kleine. <laughs> ja. Ja. ja, ik dacht altijd dat Chinezen niet zo groot waren, maar die Xi Jinping. Ja. De,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 En uh, ja, het, het verhaal, uh, ja, je vertelt uh, dat je al heel veel boeken of al heel veel hoofdstukken hebt geschreven. Ja, uh, ik heb uh, nu 13 geschreven. 13 en uh, met 14e bezig? Uh, ja. En. Hoeveel hoofdstukken komen er nog voordat je denkt van uh, ik ga de boekpresentatie doen? Maar, oh, uh, oh, de, nou, dat rijk de toch nog niet. Uh, nee, hè, nee dat ik proberen het, het binnen 40 hoofdstukken te doen. Oké, okay, nou dan, zo. Dan ben je nog wel even bezig Marco. Ja, tijdrekken. Tijdrekken. dus uh, de boekpresentatie. Uh, doe een, uh, mag vragen naar een uh, schatting wanneer jij denkt uh, dat het boek uh, af kan zijn. Of nou, dat je het heb... af wil hebben.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 Ja, Mensen nou ja, schrijven ze dan ja. niet zelf, hè? Dan uh, laat ze iemand anders uh, schrijven. Ja, maar wel dan, onder hun naam uh, gebeurt het dan. Ja, tegenwoordig krijg ik ook de vraag... gebruik je artificiële intelligentie? Uh, oh ja. Ja, uh, ik gebruik mijn eigen intelligentie. Dat vind ik moeilijk genoeg.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 Het verleden heden. Het verleden heden staat dadelijk hier op de Stamfordse Radio met Marco Temes.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 Aan een dag gegeven. Dit heb fini, le jour de chance. Hier op Viet-Alain, op Chemin. En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we ook niet. ...op Gerard de liefste uit Zandvoort. Met Paul de Leeuw heeft hij een, een mooi verhaal gemaakt. Oh, jaren geleden alweer hoor, met uh, en een belgestoord en een mooi verhaal. Dat was hem inderdaad uh, op de Zandvoortse Radio. Marco, ja. wij gaan uh, tijd uh, vrijmaken voor jouw stuk uh, proëzie. Nou, je hebt net al uh, genoemd uh, hoe, het, uh, hoe het heet. Maar uh, voor de mensen die het zometeen uh, nog een keertje willen terughoren... ...dat kan ook uh, vanaf aankomende maandag... Uh, ja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 Het mooiste stuk van Marco Temes. Uh, pro hier -SI op de zaterdag de laatste zaterdag van de maand. Alleen deze, deze keer de eerste, want uh, vorige week was natuurlijk de Dutch GP. Door het dorp als eerste en erachter aan, uh, Kayleigh, de single van Merillion. We kijken naar de Q1, die is juist ten einde. We zijn inmiddels al in, in de Q2. Latja, Stroll en Cola Pinto, Gasly en Lawson...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 Zadel voor van hem hier.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 Onze wedstrijd uh, van het Eiterste is op het moment, in volle vol gang. Aha, kijk. Minuten. Ja. Kijk, en uh, hoeveel auto's uh, nemen dit de deel? Uh, nu 27. Uh, en kijk even, want de kop komt net voorbij. En die zitten echt op elkaar te twee hele grote, dikke Amerikanen. Helemaal geweldig. Wauw. Uh, dus uh, dat is, uh, ja jongens, het is zo'n feestje op het moment. en En uh, ja, we hebben niet zo heel veel rijders. Want er waren zoveel auto's met mechanische pech uh, gewoon... Uh, in de aanloop naar dit uh, evenement, ja, dan, uh, dan, dan gaan er wat mensen afvallen. Maar wat uh, we aan het rijden is, uh, er zit een uh, groepje van opkomelijk 18, 18 auto's... die zitten binnen een seconde, Dat het lijkt Formule 1. Wauw, gaaf, gaaf hoor, gewoon. Ja, mooi hè? Ja, en mooi, dat hè? is uh, ja, in een in de weekend daar op de Salzburg Ring, ik zag dat het iets van de uh, Festival heet. Ja, Motorsport Festival, de ADAC Motorsport Festival. Uh, ja, in ging dan. En jongens, er komt het publiek op af. In de Oostrijden hebben we zeker nooit een feestje. Maar uh, het is hier echt heel erg druk. Oké, okay, ja, in, in een mooie sfeer uh, waarschijnlijk. Met het mooie weer ja. erbij. Ja, lekker. En uh, ik, ik loop in mijn lederozen, dus het is, uh, ik, ik ben helemaal ingeburgerd. Ja, ja, daar val je tenminste niet op natuurlijk, hè? daar val je gewoon niet meer op tussen die mensen. Zeker weten. Nou, Rendel, wat een uh, mooi uh, feest uh, weer. Is dat uh, de, de eerste keer dat uh, jouw klas uh, zeg maar, nu op het uh, circuit uh, daar rijdt? Ik ben er nog nooit geweest. En het uh, door alle rijders zijn dol sas die hier zijn, dus dat is heel erg mooi. Mooi. Dus weer een vast circuit erbij, zeg maar. Weer, weer de eerste vier de glenden erbij. Ja absoluut. Dat is hele mooie zaak. Nou jij gaat ze dadelijk uh, verder genieten van de reis, maar wij gaan even naar uh, de kwalificatie kijken van de Formule 1.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 Ja, ja, ja, maar ja, had, ja, die was er misschien nog ziek van dat zijn beker eerst uh, doormidden gebroken was. Ja, maar hij had ongeveer 10.000 uh, potjes zelf gekregen. Dus dan uh, die had hij wel kunnen repareren, toch? Ja, en hij heeft nog een nieuwe gekregen, hè, uiteindelijk. Oh, dat ja. is helemaal mooi. Ja, dus, dat hoort er wel een beetje bij, hè? Ja, zeker. Volgens mij gaan die uh, bekers al, altijd kapot hier uh, in Zandpoort. Uh, ja. Ja, ja, het, het, het, ja maar ja even heel eerlijk wie maakt nou zo'n ding van dels blauw aardewerk? houd er op joh en ik geef je dan aan die jonge lui die met champagne gespuiter ja je nee, dan, nee daar, ja. daar daar gaat het fout dat klopt <laughs> ja, dat, dat, dat, dat klopt helemaal ja. dus uh, nou ja nou had je dus uh, daaruit strol uit uh, Colapinto Colapinto Colapinto, uh, Colapinto. Co ja Casly en uh, Lawson jouw naamgenoot ja, ja. ook drut ja, ja. Ja, die maar net zoals ik gisteren heel veel s'nachts om te drinken, dan ga je, ga je sneller van. Zeker, dat is zeker weten, dus, uh, werkt altijd. Ja, maar, maar ook Gasly, jongens, ja, ik Gasly, net bijgetekend hè, bij Alpine. Ja, hij nou ja. Ja, denkt ja, dat, uh, vind... dat is minder, dan hoef ik niet meer uh, zo mijn best te doen, uh, bijvoorbeeld. Ja, nee, dat denk ik wel, maar ja, dan ben je ook niet meer met de rest van je carrière bezig, zeg maar. Nee, dat vind ik <laughs> geen goede zaken. Nou dat ja, maar je ja, ziet, het kan zo gebeuren, want uh, ja.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 Nou ja, dat, uh, dat, dat moet hij dan in de laatste sessie doen, niet in deze. <laughs> nee, dat is ook zo. Maar ja, dan, dan weet je dan op, in ieder geval he? dat het wel kan. Het kan dus wel met de auto. Ja. Maar hij, hij moet het maar in de laatste sessie doen, niet deze. Dat vind ik helemaal niks. Nee, nee, nee hij staat uh, ruim 1,47 uh, op Russel voor. En Piastri okay. op de derde plek. Nou, het wordt helemaal spannend. dit hè? Ja toch, hè? Z zeker weten. En uh, ja, nou ja, Sunoda doet het ook wel aardig, want die staat op dit moment op P6. Nou, dan, dan uh, gaat hij ook misschien een keer door naar Q3. Dat zou ook uh, helemaal geweldig zijn. Zou het echt gebeuren? Ja, uh, ja, dat moet wel, jongens. Want uh, anders gaat het, toch wel het eind van het jaar toch zeuren worden, ga ik vrezen. Dat vrees ik ook, ja. Dus, ja, uh, maar, dus uh, moet er moet wel wat gaan gebeuren. Nou ja, de, beide, oh, joh, joh. de beide Mercedes hebben het naar nou gezien, want Antonelli die pakt op dit moment de tweede plek over. Ja, dat, hij heeft zich helemaal, die hebben ze helemaal niet laten zien volgens mij. Nee, hij komt als een duffeltje uit de doosje komt hij, uh, tevoorschijn. Ja, nou, uh, maar, nou ja, lekker. Helemaal tof. Ja, dat vind ik wel heel, heel vreemd doosje. Ze, ze hebben ze niet laten zien in de vrije trainingen en dan zitten ze er nu wel bij.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 Nou, tot nu toe hebben we nog helemaal geen gele vlaggen gehad. We hebben nog helemaal geen 17k op Fools Costello. En de nummers uh, 1 en 2 die rijden op anderhalve uh, seconde van elkaar. Wow, dus spannend. spannend! Dus het is heel spannend en ze moeten nog. Uh, ah, even kijken. Ze moeten nog. 13 minuutjes 13 minuutjes rijden. 13 minuten. Ah, uh, oké. Okay. Dus uh, dit, uh, en we hebben eigenlijk tot nu toe een wedstrijd waar helemaal niks gebeurt, dus dat is heel mooi. Dat is mooi ja, voor die oldtimers, want anders wordt het weer een dure liefhebberij natuurlijk. Ja, als we, als we weer motoren gaan ploffen of ze rijden schade onderling. Maar we hebben zo'n zware briefing gehad, dat deze mensen... want ik heb gezegd, hier eerst niet tegen iemand anders aanrijdt, die betaalt voor het hele perwacht alle bier. <lacht> nou, dan gaan ze toch wat rustiger rijden. Nou, het, het, het werkt, ja, helemaal goed. Nou, Rindel, we houden het hier eventjes bij. Oh ja, als de mensen jouw klas willen volgen... waar kunnen ze dan kijken voor meer informatie? Op het ook sowieso op catraceresult.com en op itcc.nl. En er is zelfs op het er staat een link op op onze Facebookpagina... een livestreaming aan de gang. Hé, kijk! mensen kunnen de wedstrijd helemaal live kijken. Dus gewoon in tikken op Facebook en dan naar live kijken. Ja, Youngtimer Touring Car Challenge, kijk op... Daar staat een link naar de live -timing. En dan kun je dus de wedstrijd nu helemaal gaan bekijken. Super! Nou, dankjewel. Ja. Uh, en uh, heel veel plezier daar nog in uh, Oostenrijk. Ja, en iedereen heel veel plezier bij de Italiaanse Prix. Jongens, en het zou toch zo mooi zijn als Ferrari daar wint. Want dan hebben we het feestje. Oh. Ja, het is ook zo. Ja, je gunt het ze wel eigenlijk. Ja, je gunt het ze zo verschrikkelijk. En het maakt me eigenlijk niet uit of, die, hoor. of het nou uh, Louis is of zelfs. Uh, maar je gunt het zo verschrikkelijk. Dus uh, ik hoop het wel. Zeker, nou, als je... nou. Zo zeg ik, ik gun het de tifosi. Ja. Enorm. Helemaal. Ja, daar sluit ik me helemaal bij ja. aan. Lekker in het rood. En uh, ja, ik hoop dan wel op uh, Leclerc in plaats van Hamilton. Want die, dat is toch meer een Ferrari man, op een of andere manier. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Uh, Charles heeft het ook nodig. Voor in feite heeft Charles het enorm nodig nu voor zichzelf zelfvertrouwen dus stoop wel een beetje. Zeker. Nou Rendelt nog veel plezier en ik spreek je volgende week weer. Absoluut, absoluut. Ga je zien. Hoi. Oké, okay, ciao. Hoi. Here as I watch the ships go by I'm Rudy too.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 Turn back time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 Ten, used to play ten, money. We used to play for ten. Wake up, you need the money. to play for ten. play for ten money. We used to play for ten. Wake up, you need the money. Used to play the a different names. We would build a ship we fly far away. We dream of out space, but now the went to one pilot's stressed out. Money. Op de zaterdagmiddag bij ZFM. Bijna vijf uur alweer en dat betekent dat frette in de house is. Ja, ja, goedemiddag. Goedemiddag, dus Goeie, middag, Fred. Ja. Ja, ja. Long time no see zal ik ja, maar zeggen. Uh, een weekje vroeger als, als dat eigenlijk de bedoeling was. Ja. Maar. Nou ja, gisteravond ook al uh, uh, aanwezig natuurlijk. Ja. Want ik heb uh, de luisteraars aan het begin verteld van ZFM dit jaar 35 jaar en uh, de vrijwilligers hadden gisteravond een feestje. Ja, een lekkere op het barbecue. Een lekkere barbecue. Ja.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 En uh, rechtstreeks bellen mag ook natuurlijk. Oké, okay, en uh, welk telefoonnummer kunnen ze daarvoor gebruiken? Die weet jij helemaal uit je hoofd. <laughs> 57 30393. <laughs> of een andere lijn hebben we ook nog: 5731969. Ja. En dan 023 ja, ervoor zo, als, dan je, als, als je van naar buiten komt, ja. uh, zeg maar. Ja. Dus 023 57 30393. Of 023 57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 Is dit alles? Is dit alles? Oh, is dit alles? Wat er